ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Rotterdam... mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dat meldt het openbaar ministerie. Bij zijn daad kwam een docent van het Erasmus MC om het leven. En ook de buurvrouw van de schutter en haar dochter zijn om het leven gebracht. Deze buurtbewoners kenden het gezin goed. Prachtig gezin. Heel lieve vrouw. Zij was net mijn uh, zus... Ik heb er heel veel verdriet van. Ja, het overvalt je gigantisch natuurlijk wat hier gebeurd is. Ja. Echt verschrikkelijk. Volgende week wordt de verdachte door de officier van justitie verhoord. Het conservatorium van Amsterdam heeft vorig jaar twee docenten weggestuurd... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zou gaan om seksueel getinte opmerkingen en zelfs seks met een student. De school, waar mensen muziek studeren... is in gesprek met werknemers en leerlingen over de schoolcultuur. De voetbalwedstrijd tussen Ajax en FC Volendam wordt op 2 november ingehaald. Woensdag zou die pot eigenlijk worden gespeeld, maar overdag moest toen de klassieker worden uitgespeeld. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd vorige week zondag gestaakt nadat supporters vuurwerk op het veld van de arena gooiden. Ongediertebestrijders zijn drukker met de aanpakken van bedwans. Dat is een klein diertje dat zich snel kan verspreiden. In Parijs is er al een tijdje een plaag. Ze zitten in bedden, bioscopen en zelfs de metro. Zo'n plaag als in Parijs hebben we hier niet in Nederland... maar de bestrijders zijn er wel drukker mee dan een paar jaar terug. Dat komt waarschijnlijk omdat we weer wat meer op vakantie gaan... en die beestjes reizen makkelijk met je mee. En als je ze eenmaal hebt, dan kom je er lastig vanaf, vertelt deze bestrijder. Het is wel een heel lastig, uh, lastig insectje. Want ze gaan eigenlijk op hele moeilijke plekken zitten: naden en kieren, uh, in lattenbodem, uh, in stopcontacten. Daar komen ze zelfs tegen in computermuizen en tv's.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 Even opgestart worden. Vandaar het nummer Got Me Started van Troye Sivan. afgelopen maand uitgebracht. En ook al een beetje een voorproefje op zijn album. Die tekst hoor je letterlijk erdoorheen. Uh, dat album komt volgende maand uit. Daar later in deze uitzending meer over in onze vaste muziekrubriek. Maar wat natuurlijk nog even belangrijker is om te noemen, dat we twee maanden ertussen uit zijn geweest. De laatste uitzending was op 30 juni. Ja, dat klinkt echt als, uh, als een eeuw geleden eigenlijk ook. Zo voelt het. Er is een hele zomer overheen gegaan, dus zo voelt het eigenlijk ook wel. Maar ze zijn er weer hoor, de M&M's. Hallo. Ja, we zijn er nog steeds. Ik denk uh, alle mensen dachten die komen nooit meer terug naar de zomer. Gewoon uh, even een korte zomerstop en dan nooit meer terug. Maar we zijn er weer. Ja, zeker. Absoluut. We zijn er weer. We zijn er weer. Ja. Uh, Mike, zeg, Mike, zeg jij nog eens iets in je microfoon? Wat moet ik zeggen? Oh, hij doet het wel. Okay. Wat dacht nee, je ik dat hij niet deed? Ja, ik was even bang dat hij het niet deed. Oeh, dat zou niet de eerste keer zijn. Nee, maar oh. dat, dat was bewust de vorige keer. De mm, natuurlijk. Oh, ja, natuurlijk. Hij praat te veel. Ja, ja. Mm. Maar uh, hoe was jullie zomer, jongens? Ja, heel uneventful eigenlijk deze zomer. Ik moet zeggen, het was ook niet zo'n goed weer natuurlijk als de zomer vorig jaar. In mijn herinnering, kijk, de zomer voelt alweer een eeuwigheid geleden. Uh, maar ja, goed, eigenlijk gewoon wel een beetje een standaard zomer gehad. Wel gewoon een natuurlijk lekker. Lekker tijdje, of ook wel een paar keer strandteentje gepakt. Nou ja, nog Formule 1 geweest. Dus ah, eigenlijk wel gewoon een geslaagde zomer. Maar goed, uh, ik, ik weet niet, het voelt minder nice als vorig jaar zomer, heb ik denk ik het idee. Ja, ja het, weer, het weer viel inderdaad zo wel vies tegen. Dat ja, die hele zomer. Uh, woep, is voorbij gevlogen, Parijs was spreken. Ik, ik weet niet, ik, ik, ik, uh, ik vond het wel een wel lekkere zomer eigenlijk. En ik ben naar Thailand geweest, dat heeft ik natuurlijk ook. Mm. <laughs> maar nee, ik heb, me, ik heb me vermaakt. Ik vond het, ik vond het een leuke zomer. Maar ja. als ZZP'er, ja, weet je, ik, ik heb niet echt zomervakantie voor mezelf genomen. Dus dat was gewoon een paar, paar weken vrij. Maar uh, ja, toch ook gewoon grotendeels werk. Maar dat vond ik ook leuk. Dat was gewoon uh, prettig. Dat is het mooist. Ja. ja, ik heb ook ja. uh, best wel een bijzondere zomer gehad. Dus uh, niet zo heel uneventful vol, om het zo maar even te zeggen. Um, we zijn er weer en uh, we doen het gewoon net zoals altijd. We houden namelijk hier van uh, tradities. Um, we beginnen met een nieuwsoverzicht en een nieuwsremix. De remix zelf is er een beetje uitgegroeid, dus daar zijn we eigenlijk ook uh, vandaan uh, gekomen. Maar eerst even naar Mickey, want het is eigenlijk uh, de zoveelste keer dat hij geen nieuws volgt. <laughs> en uh, dat wil ik nou eigenlijk eerst even uit de wereld helpen. Hoe komt dat? Ja, ja, wat zal ik zeggen? Geen tijd, geen... Uh... Geen journaal in het leven meer. dus uh, Journaal was echt hey, mijn journaal. hoofdbron... Van, van nieuws. ja. Verder op mijn telefoon... Uh, ja, ik kijk gewoon... Uh, mijn telefoon gebruik voor drie dingen. WhatsApp, spelletjes... en media. En dat is geen... Uh, ja, niet veel sociale media... waarin ineens uh, het, het AD... of wat dan ook met het nieuws komt voor mij. Dus ik, uh, ja, gewoon compleet... Uh, out of the scene. En uh, met een... Uh, Okay. Met een tekort aan het journaal kijken. Ja, hoe, hoe kan dat? Waarom waar, waar is het journaal eruit? Um, <coughs> saai. Nou ja, <laughs> saai. Uh, saai, ja, ja. Ja, uh, yeah, I don't know. Uh, niet thuis. Of uh, dan was ik, uh, was ik wel thuis en dan uh, gingen we eten als het journaal begon. Of dan, uh, ja, jij, jij bent ook later gaan eten, hè, de laatste tijd. Laten, nou, dat later. Valt, ja. Dat valt op zich wel mee. Zijn is gewoon um, exposed op de radio of dit? Nee, nee, nee, nee, nee. Want bijvoorbeeld net als vandaag. Weet je, ik heb. School in de ochtend en dan uh, kom ik laat thuis. Weet je, ik, vertrek om, uh, ik vertrek om tien voor half zeven de deur uit. En dan uh, om een uurtje of kwart over twee sta ik pas op het station. Uh, en dan ben ik gewoon kapot, weet je. En dan kom ik thuis, heb ik wat lunch, ga ik even chillen, even liggen op de bank, even niks doen. En daarna ga ik pas verder en dan heb ik al om een uurtje of wat is het, drie heb ik dan geluncht. Ja, dan ga ik niet om uh, zes uur al avondeten. Gewoon een ander ritme moet je dan zeggen. Ik heb gewoon een ander ritme door het school en door dingen. Dan kun je het ja, ja. mooi verkopen, ja. Ja, ik heb gewoon een ander vast ritme dan, dan ja. voorheen. En het bevalt me wel, het gaat gewoon prima. <mij> maar ja, ik kijk daardoor geen journaal tot minder journaal dan ik vervolg. Ja, ja, ik moet zeggen, ik moet ook altijd mijn best doen om mijn nieuwsuitend te vinden voor deze week. Want ik wil er altijd wel eentje, anders dan lijkt ik helemaal zo'n. Uh, I don't know. Mm. Zo'n caveman of zo. Ja, ja, maar ik ja. moet altijd wel even goed zoeken. Want ik ben soms gewoon dat ik twintig minuten zoek en denk, nou, nah, nu doe ik dit, maar dan heb ik wat. Um, maar ja, dat zal wat even de inlezenafdeling dan. Maar goed, het is ook deze keer weer gelukt. Maar goed, maar, laten we maar eens we uh, beginnen bij Jammer. Iemand aan de linkerkant van de tafel zit zo te lachen tijdens dit gesprek. Ik weet niet waarom dat is. Maar... Nou ja, ik vind ja. het knap dat je, dat je kan ontkomen dat het aan, het, uh, aan het nieuws, om het zo maar te zeggen. Ja. Weet je, of het nou, nou via via is, dat iemand een keer ergens over heeft. Of weet je, uh, zelfs op je telefoon dat je naar links swiped, weet je, dat je allemaal van die stomme clickbait-artikelen hebt. dus van functie die Samsung heeft ingebouwd in ieder geval. Oh, ja. weet je, ik, ik heb zoiets van, ja, ik, ik ontkom er niet aan, hoor. Ik, vind, ik volg het ook wel, maar, ja. maar los daarvan. Ja, je, op een of andere manier, ik, ik vind het knap. Maar, weet je, het maakt niet uit. Ik, ik heb zoiets van, mij gaat gewoon om dat mensen blij zijn. En als ja. jij blij bent zo, en, dan uh, is dat toch gewoon goed. Ja zo, ja, zo ben ik ook alweer. En het enige nieuws wat ik dan binnenkrijg is bijvoorbeeld... Uh, ja, het enige nieuws wat ik dan binnenkrijg is bijvoorbeeld uh, alles over de autowereld. Dat nou is ja. gewoon al het nieuws van, uh, van de auto's en de motorsector en engineering. Dat lijkt me heerlijk, real. Ja, heerlijk. Ja, dat is gewoon lekker vrolijk. Vrolijk, vrolijk, ja. vrolijk, vrolijk, top. Ja, ja. allemaal technieus altijd. Precies, techniek, techniek, media nieuws Maar goed, over Clickbait gesproken, even naar een uh, artikel van de Telegraaf. Want die uh, kopte een week terug, uh, de vol volgens mij doet mijn microfoon het niet helemaal Ja, hij, hij hapert een beetje, daar heb je gelijk in ja. Hij, hij klinkt ook heel gek, misschien moet ik hem even anders erin praten. Nou, het klinkt echt heel vreemd. Hebben we aan de IQ gezeten, iemand hier? Nee, is, niet. Ja, Oké. Okay. zijn hier normaal incapabel. <laughs> uh, <nee, laughs> uh, <laughs> uh, Jongens, niet okay. opnemen, niet, okay. terugluisteren, niet terugluisteren. Niet persoonlijk. <laughs> uh, de Telegraaf kopte op 21 september de volgende titel. 38% Syriërs zit in de bijstand en van hun vrouwen werkt twee derde niet. ...moeten we natuurlijk nog eventjes uitleggen... Hè? ...want dat wordt in de rest van het Telegraaf artikel helemaal niet genoemd... ...in tegenstelling tot AD, die heeft altijd vergelijkbare titels... ...maar dan blijkt in de laatste alinea het helemaal niet te kloppen... ...maar in deze, dit hele Telegraaf artikel wordt een onderzoek aangehaald... ...wat vervolgens niet goed wordt uitgelegd... ...want het gaat namelijk om het totaal aantal syriërs, ...waarvan 40% 38% in de bijstand zit. Dat is alsnog natuurlijk... Te veel, dat is best wel een groot aantal, maar er wordt ook niet bij verteld dat in 2017 dit percentage op 92% lag. En dan bijvoorbeeld het tweede deel van de zin, en van hun vrouwen twee derde werk niet, dat zit dus ook in die 38%. En dat staat ook wel in de inleiding, maar de titel is: lijkt erop dat er dus mannen zijn die 38% Syriërs. In de bijstand zitten en van hun vrouwen werkt twee derde niet. Dus dan is het ja, ja. nu net alsof er 66%... van de Syrische vrouwen niet werkt. Ja, ja weet Dat je? Dat is dus ik, niet zo. Ik, ik, ik snap je punt. En ik, ik zag, waarschijnlijk heb je dit van zo'n filmpje van hem zegt van die, van die gare jochies allemaal van een beetje nee, op hoor, mijn leeftijd. Gewoon, ja, gewoon, zo, uh, onderzoeks sorry, onderzoeksplatform. Sorry, ik dan zeg, maar je van gewoon jo yogis van mijn leeftijd... die dan zo'n TikTok-filmpjes maken, zeg maar. Nee, dat nee maar dat deed. heb ik niet daarvan. Oh, ik zag dat er zo'n gast was die dat had, had gededuceerd in zo'n filmpje. Ja, maar dat is een onderzoeksplatform. Nou, ook goed. Maar in ieder geval het is gewoon een ja. jonge gast. Dat is iets wat tegenwoordig heel veel gebeurt. Maar waar ik me een beetje aan erger is, kijk... Je ziet dat heel veel in de journalistiek, hè, dat, dat artikelen gewoon niet helemaal goed worden uitgelegd. Of inderdaad, maar... jij zegt een beetje clickbait zijn of zo. Alleen ik heb wel altijd het gevoel met dat soort platformen... en dan ga ik toch even iets, iets controversieels zeggen... dat dat altijd net even wat meer belicht wordt... als de Telegraaf het doet of het AD het doet. Maar als de Volkskrant het voor de 434ste keer doet in de maand... dan zie je dat soort nou, filmpjes niet. Want daar, terwijl nou, daar gebeurt het ook. Hè? Ik, een... ik, ik vond het niet goed, maar ik maar vind het... Het was mijn nieuwste mij. item, dus ik mag ja, oh ja. even de richting zeker. uitleggen. Zeker, zeker. Het was helemaal niet de bedoeling... Het gaat ook helemaal niet per se om de Telegraaf. Het gaat gewoon om dat het bijdraagt aan een bepaald frame over vluchtelingen en Syriërs die ja, maar niet dat, werken. Dat ik ze ook lastig. En de journalistiek heeft de verantwoordelijkheid om het goed uit te leggen op welke krant dan ook. En ik haal helemaal niet dat filmpje aan. Ik bedoel alleen te zeggen dat dit dus hele gevaarlijke journalistiek is. Omdat mensen lezen die kop en die zijn weer gevoed in hun uh, gevoel. Ja. Met, zeker ook in het aanloop naar de verkiezingen. Die denken, oh ja, al die vluchtelingen die werken ja. niet. Maar dat, dat wel in de afgelopen... Ja. Zes jaar is het dus gedaald met 60% in de bijstand. En Precies. Dat, had, dat had ook de kop kunnen zijn. Precies, maar dat ben ik helemaal met een je eens. Alleen, alleen dat gebeurt dus zoveel in de media tegenwoordig. Dus jou, maar als, als journalist in ons midden, alsjeblieft, doe dat niet later. Nee, nee. Verander, verander die zo. Ik heb, ik heb, ik heb, ja, dan, ik heb vertrouwen die, in he? jou. Nee, maar maar serieus, daarom, het daarom was het ook probleem. mijn nieuws uit. Nee, ik snap je. Nee, ik, ik, dat je dat het eens, gewoon hoor. verkeerde journalistiek is. En daar maak ik me een beetje zorgen om. Zeker. Ja. Want, ja. Uh, iedereen uh, gaat uit van de media. Dus ja. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk zo inderdaad. Het percentage dat staat kloppen, maar het is gewoon m, verleidelijk. Het is uh, een vertekend beeld wordt er geschetst. Dat we, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, Precies. Want die 38 die klopt. Ja. Dus okay. dat, ze, ze zeggen er conveniently niet bij dat het 60 minder is. Wat op zich. Het is niet netjes, maar er is feitelijk ja, niks precies. mis mee. Alleen dus de manier hoe ze het presenteren ja, gaat. De ja, precies. Het is gewoon de kop. Dus, de rest van het artikel staat er aan zo niet in. Maar ja, dat, uh... Tot zover mijn samenvatting. Voor, ja, ik voor. zou hier compleet overheen lezen. Ja, ja, maar dat doen denk ik de meeste mensen. Maar dit stond ik, het op de voorkant hè, van de teletaten. Precies. En daarom daar, daar is ze dan ja, terecht, het is. terecht in. Een terecht ja. punt. Ja, zeker, zeker. Ja. Nou, goed. En eigenlijk had ik als uh, tweede optie iemand over de BBB te hebben. Maar we gaan even naar de andere... Uh, ja. items. Er is namelijk, uh, dat is even van een andere aard, gisteren iets heel heftigs gebeurd in uh, Rotterdam. Er zijn namelijk verschillende schietpartijen geweest in het Erasmus Medisch Centrum in de stad. En daarbij zijn een, uh, een meisje van 14 en haar moeder overleden en ook nog een andere persoon om het leven gekomen. En de verdachte is wel meteen opgepakt en was al in beeld bij de politie. En uh, Mirko wilde dit even nader bespreken. Nou ja, ja, kijk, ik heb er niet heel veel over te zeggen... behalve dat het natuurlijk enorm tragisch is. En um, ja, je, je schrikt er dan toch wel van... Hè, dat zo iemand die dan online... want hij was dus actief op het forum 4chan... Geen weet niet of jullie dat kennen... maar dat is een soort ja, ja. anoniem... nou, die is plots gewoon een soort anonieme website... waar echt nou zo'n beetje de prullenbak van het internet... zeg maar, zou ik het willen noemen. Waar uh, uh, je, je echt de meest rare onderwerpen hebt... die, die besproken worden en daar... Ja, gaf die jongen, dus al heel lang aan dat hij problemen had. Hij had schijnbaar zijn konijn mishandeld. Weet je, allemaal tekenen. Dat is vaak ook een teken van, van iets van psychopathie of, of uh, insensitiviteit. In dus, dus best wel een signaal van hey, hier moet je misschien wat mee. Hij is ook al een paar keer opgepakt. Ja, exact. Hij is ook al een paar keer opgepakt. En, en het enige wat ik dan interessant vind, even. even en ik, ik wil het niet ja. te inhoudelijk maken, want ik heb zoiets. Ja, het is gewoon heel tragisch. En natuurlijk heel veel medeleven met de mensen die daarmee te maken hebben. Maar het, het roept ook wel een beetje de discussie op van ja, in hoeverre. En, en dat, dat, dat is een hele ingewikkeld hoor. Moet je dan toch misschien de zorg in die zin meer invloed geven? Want het was net zo'n tusseningevallen. Er was net te weinig aanleiding om hem echt gedwongen op te nemen, zeg maar. Die, die grens ligt in Nederland wel heel, heel hoog. En het was al te extreem om hem, zeg maar, lokaal te, te begeleiden. Hè? Terwijl ze er wel van wisten dat hij niet helemaal ja. uh, 100 was. Dus dat, dat roept bij mij vooral de vraag of ja, moet daar niet dan... Is naar gekeken ja. worden. Want het is zo jammer dat het dan niet had voorkomen ja, had kunnen is, worden. Ja. Met het, die signalen. Het is natuurlijk gewoon heel lastig, inderdaad. Want ja, hoe, tot in hoeverre kun je dan die, dat soort signalen interpreteren? Dat er ook echt zoiets gaat gebeuren? Kijk, dat kan ja. natuurlijk eigenlijk niemand nee. kan de toekomst voorspellen. En dat maakt het natuurlijk heel lastig. Maar inderdaad, ja, als dat soort signalen er al zijn... en ik ben ook geen psycholoog... ik weet niet tot in hoeverre je dat kan zien als aanleiding voor zoiets... maar dat die man niet helemaal goed was... Ja, dat was dus blijkbaar al bekend. Ja. Uh, tot in hoeverre kan je er dan vanuit dat zoiets gebeurt... dat is natuurlijk lastig. Ja, ja, ja dat is het Maar het voelt gewoon wel een beetje on-Nederlands dus bijna... Hè, dat on on nederlands gebeurt, ja. ja. Maar ook vooral dat het echt met een vuurwapen ja. was... Al, al moet ik zeggen in Rotterdam... Ook, uh, is dat helaas uh, steeds meer uh, de statische worden Nou ja, explosies en zo hebben ze daar heel erg last van... Uh, ja. Ja, met de schietpartijen explosies. in grote steden, Amsterdam, dat Rotterdam, dat neemt ook zin in. Ja, het is overal op zich wel hoor. Het is echt, ja, maar vooral de grote steden, dat is echt. Nou, wel, en inderdaad, van die explosieacties, dus dat ja. is de gerichte intimidatie, natuurlijk. Ja. Maar dit was dat gewoon, is de crimineel, dit is. Dit was iemand die gewoon uh, niet ja. helemaal. Was, er waren ook ja. leslokalen in de fik gestoken, hè? want Erasmus MC is natuurlijk ook een opleidingsinstituut, ja. klopt. Dus ja, het, dus het was, was gewoon een, nog een heftiger. heftiger uh, het, was, het was een vraakactie, want hij was dus student en hij had dus op Fortune gepost dat hij. Voelde. Hij, hij, hij vond zichzelf super slim zeg maar. Dat is ongeveer wat hij postte. Hij vond iedereen dom. En hij, hij was enorm racistisch ook, overigens, uh, in, in al zijn posts. En het kwam er eigenlijk op neer dat hij zei van... Uh, van ja, um, ze blokkeren mij opzettelijk. Ze willen mij mijn medische licentie niet geven, zeg maar. Ja. En, en dit, dat is waarom hij dus... Ja, dat is natuurlijk nooit een excuus. Nee. Maar het walgelijk dat hij dan dit, dit, ja. dit besluit te doen. Ja. ja, je hoopt dat zo iemand ook wel geholpen wordt, natuurlijk. Hè? Dat, uh... Nou ja, het, het, het, dat dit ook voorkomen wordt. Ja. ja, weet je. Soort ja, ik, ik, ik heb doen, liever... oh, kijk, hij kan nu natuurlijk nu gewoon een straf krijgen, maar aan 12 er vast zit, heb je ook niks. Je moet wel hulp krijgen. Dat, dat weet je, en het water is geschiet, je gaat het dat soort ja. dingen. Dat is het hele probleem met, met het rechtssysteem. Hier behoudt ik altijd, waar iedereen zich over buigt. Je gaat het nooit meer terug kunnen ja, draaien. Ik vraag, daarom dat ben, ik, ik... ben ik ook ben een beetje huiverig voor dat ze dan maar zeggen, oh, dan doen we maar de straf omhoog. Ja. dat werkt niet. Dat heeft ook geen zin. Ik vraag me gewoon af hoeveel je zo iemand nog kan helpen. Ik vraag me echt af, als je al zo ver bent dat je zoiets doet... Nou, dan gaat het ja. echt iets niet goed. Nee, het enige wat je, wat je kan doen is... Nou, je, kan wel, je kan natuurlijk proberen. En als, ja. als blijkt dat het echt niet lukt ja gewoon zorgen dat hij geen gevaar meer is voor de maatschappij... om hem toch in de gaten te houden. Nou ja, niet dat eens in de gaten houden. Ik zou gewoon zeggen... joh, we de familie bepalen. Nou, die zeggen allemaal doodstraf. Hup, de elektrische stoel in. Dat Klamen is allemaal mijn standpunt. Uh, moet toch, je, iedereen op de over moeten gaan. Nou, okay. Niemand zit erop te wachten dat iemand die zo is terugkomt in de maatschappij. Nee. En dan heb je andere mensen die, uh, die doen exact hetzelfde. want dit is, dit is zoveelste keer dat dit gebeurt. En is het is zo van, ja, hij staat op de wachtlijst van de kniek. Ja, hij is al twee keer langs geweest. Ja, we hebben weten dat hij, het heeft, dat hij het zou doen. Ja, de politie had hem al in de gaten. En alsnog kan hij een kruisboog bemachtigen. En vier weet ik hoeveel mensen uit zijn appartement. Ja. Die gasten moet je gewoon daadwerkelijk publiekelijk dat zeg ik dan weer niet. Maar die, moeten, die verdienen ja, voor nou, mij. Dit mij, is mijn mening, dames en heren. Die voor mij, verdienen voor mij gewoon een elektrische stoel. Die zijn zo ver weg. Nou, die, okay. kan je niet, die kan je niet meer redden. Dat als jij ze, dat soort ja. mensen tegenkomt. Of, of überhaupt. Als je dat soort mensen ziet. Dan denk je toch al gewoon van. nou, Laat ik bij hem even doen wat hij bij anderen wil gaan doen. Ja, okay. ja ik, nou, ik laat wat even, even in het midden. Tot een af, voor een uh, loontje. Uh, we komen even tot een afronding. Ja. Want we gaan niet het naar het uh, Amerikaanse model. Het, het probleem is gewoon dat ja, ons Het werkt ons, wel. Ja, onschuldige nou, mensen zijn altijd de dupe hiervan hè, van dit soort dingen. Ja, want werkt. die worden doodgeschoten door dat soort idioten. Ja. Maar laten we verder Blijf naar lastigen. het volgende nieuwsitem. Nou, over. we gingen eigenlijk naar muziek, want we lopen al twee minuten uit. Ja, twee minuten uit oh, maar. Ja, we hebben zo'n leuk, zou ik nu zeggen. Ja, we, ja. we nog een nieuwsitem. Ja. We hebben, hebben zo'n leuk, niet ja, controversieel. Ja, dit is heel controversieel. Dit is heel controversieel en actueel. Want we hebben ook nog een paar mensen waarvan ik even niets ga zeggen over wat ik daar van vindt uh, die het leuk vinden om uh, de A12 te blokkeren? Hey, ik dacht oh. dat je Schiphol. Maar... Oh, ik ik mijn bek niet over, nou gaan we nu even naar. Oh, mijn god. Ja, maar we gaan toch nu naar muziek? Nee, nee, ik vind, ik vind dat dit wel besproken moet worden. Ja, maar de knopjes die... lopen al drie nee. minuten uit de tijd. Ja, en dan ik ben over de regie, hè. Dus, uh, oh kom. ja, kijk, dat ja. gaat helemaal fout. Het gaat Dit is zo'n activist. Oh. I knew you went. You don't look too much like mine History books Filled up with cloaks Story exiled Ja, dit was Tim McGraw met Cowboy Junkie van zijn nieuwe album ook. We draaien in deze uitzending natuurlijk eigenlijk aan een lopende band nieuwe muziek... en ja. wat all-time favorites en uh, wat terugblikjes naar tijden ja. die uh, nooit meer terugkomen. Ja, en daarvoor hoorde je een lekker nieuw nummer van. nou ja. een nieuw nummer van Blue Springs, ook alweer twee maatjes oud... met de Gaslight Anthem, History Books, ook een lekker nummer. Daarvoor werden we keihard gesensureerd Dat is over iets, klimaatactivisten. Ja. ja. Dat nee. was dus niet... Maar ik moet ook wel zeggen, de discussie is wel keihard doorgegaan hier... Dat is waar. Het is heel jammer dat dan zonder luisteraars. We moeten er gewoon een podcast van maken. Gewoon is, uh, Twee uur lang zonder muziek gewoon Maar droog het is praten. een belangrijke discussie ja. die te weinig wordt gevoerd. Maar goed, dat is even weer voor een latere kost. Ja. Lekker grootstof Over twee bijgenomen. minuten. Ja. <laughs> als het volgende normaal is, dan ben ik hier verder. Oi, oi, oi. Nee, maar uh, ja, het is weer tijd voor het Weegeonanen-nieuws, geloof ik. En uh, dit keer was er in Harlem iets gebeurd. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat Weer ik dezelfde ja. juwelier... Ik heb er geen want ik idee. ik heb het ook wel eens een keer zien gebeuren. Nee, nee want er is inderdaad. Uh, nou, wanneer is dat? Dat is uh, poe. Dat is 20 september. Dat was uh, vorige week dus. Ja. Is er een. Uh, een dag plof na het uh, artikel van de Telegraaf. Ja? Oké, okay, dat heeft niks met elkaar te maken. Totaal niet. Is er namelijk een, een plo plofkraak geweest in de aanleggang in Haarlem? En ik denk, nou ja, we moeten regionaal nieuws hebben. En dit was het regionaal nieuws wat ik snel had gevonden. Dus ik weet niet wat we hier verder van moeten zeggen. Maar. Uh, ja kijk, nou ja, niet om het uh, verkeerd te, verkeer te uh, spreken over Rotterdam, maar in Rotterdam zijn we echt positief een beetje gewend natuurlijk. Uh, helaas, laatst Dat is natuurlijk totaal niet goed, maar het is wel de waarheid. Uh, dat is helemaal niet grappig. Nee, dat is het nee. ook niet, maar. Dit oh. ja, is ja, grappig. Gras, we hebben het over Haarlem. Mag ik een foto? Over? Ja, oké, okay, ja. Ik, mm, goed, daar was iets boeien. gebeurd. Nou, dat is helemaal niet boeiend. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de ondernemer. Natuurlijk. Ja, maar uh, inderdaad, het was, uh, ik vond het toch wel nou ja, interessant om te lezen dat het ook een keertje wat dichter bij huis gebeurt. En vandaar dat het eigenlijk. Ja, dit het is, je, is uh, okay. bij deze Julier al vaker gebeurd. En er stond ook wel eens een keer toen ik daar de politie in de straat. En toen was het overdag overvallen. Dus die Julier heeft er vaker last van. Maar het lijkt natuurlijk wel gewoon alsof, alsof toch Winkeldiefstel of zo. Of het hier een beetje in de mode begint te raken. Ja, maar dat vooral ook. Nou, hele... Ik weet wel hoe. Ja, precies. Je hebt natuurlijk sowieso al de self-scanwinkel de die, die flink is toegenomen. Maar, maar ik bedoel meer gewoon van het lijkt, het, er het, het was gewoon een tijd gevoelsmatig, een periode dat het gewoon wat minder gebeurde, dat mensen dat criminelen iets anders hadden bedacht of zo. En nu zie je weer van, uh, wordt er wordt weer volop van alles gestolen en gespend en, en de grap is wat ik ja. dus niet snap, die mensen worden zeker als het gaat om, om fysieke dingen, worden ze zo vaak gewoon wel gepakt. Want met die gezichtsherkenning tegenwoordig, de hoeveelheid camera's, de drones. Ja, dat is het het is supergoed. Maar wat ik dan dus niet snap... kijk, sommige criminelen zijn echt wel slim. Weet je wel. Dus dan de ene natuurlijk niet allemaal. Maar, maar deze van, niet, hoor. Nee, nou ja, Blijkbaar niet. Maar dan denk ik van, hoe kan het... dat, dat, dat deze mensen dan toch denken... oh ja, we gaan uh, een plofkraak doen. Nou, dat kan we, ik, dat ik exact echt aan jou vertellen. Ja. Vertel. Vertel. Zodra een crimineel wordt gepakt... en hij heeft de goederen al gestolen... dan zijn via volgens de Nederlandse wetgeving... zijn die goederen van de crimineel. Dus als nee, meneer... Nee, jawel, ik weet het, want mijn oom is juwelier en die is vaker overvallen. En als hij bijvoorbeeld de crimineel ging opwachten... en hij had die crimineel zelf over, overmeesterd... en de politie was... werd mijn oom daadwerkelijk in de handboeien geslagen. Want hij had onder geen enkel recht... zichzelf verdedigd en ja, bla, bla, bla. En uiteindelijk is. de gestolen goederen... Die mocht hij ook niet terugkrijgen, want de politie is naar de crimineel toegegaan... en heeft moeten vragen om toestemming bij de criminelen... of ze afstand doen van hun goederen. Doen ze dat niet, dan houden ze het in bezit, ja... Sorry hoor, dan zitten ze een strafje uit voor 12 uur... komen ze thuis en er staan 12 gestolen flatscreens. Ik weet niet of dit helemaal zo is. Dit is 100% Dat, dat waar. weet ik ook niet, maar het is, als het wel zo is... is het wel echt van de gekken. Ik snap natuurlijk. wel waarom die men, ja. criminelen gemotiveerd blijven. Nee, de media ik, maakt ik, leger over, gepakt ja, worden... Ik, twee weken zitten, bang. En, nee, maar wat ik zeg is, ik vind het wel bizar... dat we, je hoort ook steeds vaker toch, wat ik net zeg over Rotterdam... dat zei ik dan een beetje als, als, uh, over explosies... Dat, uh, dat zijn we daar gewend. Ja, dat vind ik ook bizar dat dat zoveel gebeurt de laatste tijd. Want het was uh, ook een periode wel fijn rustig... New York, zeker één keer in de twee weken wel, dat er een explosie is geweest in Rotterdam. Dan denk ik, ja, dat is wel bijzonder. En dan ja. nu heb je nog zo'n schietpartij, dat is natuurlijk nou, nog erg want er waken ook echt onschuldige mensen gewond. Ja. Maar ook die explosies, dat je denkt, wat, wat zijn die mensen daar? Aan het doen joh? Nou, ja, geld. Ja, maar ja. dat is ook gewoon vaak okay. acties. heel, maar heel maar eerlijk, bizar. Ik, ik zou gewoon, als ik in een grote stad woon of nou Amsterdam of Rotterdam is, want in Amsterdam is het ook gewoon best wel onveilig op heel veel gebieden... Dus als jij s'nachts met de metro gaat, ben je leven niet zeker... als je de verkeerde GGZ-patiënt tegen het lijf loopt. Dat is ik het zeg. Ja, ik, ik zou echt uit de grote stad weggaan. We ik zijn alweer twee graag. minuten buiten de tijd. Oh, dan, dus, gaan we, dan gaan we snel afsluiten. Ja. Nee, maar ik, ik, ik, ik, uh, er gaat echt wel iets mis in de steden. Ja. En, en misschien is dat normaal... voor een stad of zo. Maar ik heb zoiets, als het dus in een dorp... schijnbaar niet gebeurt... waarom moet het in een stad dan wel gebeuren? En is een stad dan wel inherent een goed concept? Ja, misschien is dat, ja. dat, dat is okay, heel ver. Mag ik ook nog maar, zeggen? Ja, Ter de nou, conclusie, de criminaliteit is in de afgelopen 20 jaar afgenomen. Dat weten we, dat is top. <laughs> ja, dat is mooi. Toch nog goed nieuws. En hoe zou dat nou komen? Ik got de nieuws just last month that I am exhausting and you're not in love. Didn't say it in those words, but I know how your tone works. You're MIA, running so free, calling your ex, forgetting about me, but I know you could never So I'm feeling and I'm dealing with the heart you broke while you do press ups and repress us and take off her clothes Oh, I'm hurting but I'm certain it's still true I'm the best thing that almost happened And repress us and take off her clothes Oh, here's something if nothing else is true I'm the best thing that almost happens Okay. Ja, we zijn weer even back online en dat is ook de gelijknamige rubriek waar ja. we even de nieuwtjes doornemen van de online en de tech en de AI en de dingen en uh, wat we hoe noemen we tegenwoordig? Uh. Een chat-GTP-genereerd uh, ja, ze, ja. nieuws. Yeah. Nee, lekker licht-technieuws. Want uh, poep, -poep vriendelijk nieuws hebben we al veel discussies gehad. Die hebben we weer ingehaald van de afgelopen twee maanden, zeg. Dat is fijn. Ja, ja. ja daar moest ja, er veel haalt. uit. Ja. Want uh, er is weer iets uh, leuks in de hand. Nou ja, niet voor de mensen die er jaren geleden heel veel geld in hebben uitgegeven. Maar de NFT's, die rare plaatjes van apen en zo, die echt honderdduizend euro's waard waren, zijn nu ah, ah. helemaal niks meer waard. Dat is kut als je yep. ze Ja, ja. Nou, maar goed, dat ik ze niet heb dan. Nee, ja, ik, in mijn optiek ben je niet helemaal goed als dus je ze hebt. Maar uh, sorry voor alle NFT-bezitters. Maar, maar ik, kom ik, op zat nou. er, ik zat er wel aan te denken, laatst om mijn eigen profielfoto gewoon als NFT te maken. Want dan krijg je zo'n cool hexagonicoontje op Twitter, weet je Dan maak ik hem gewoon een cent, maar dat, dat is gewoon <coughs> op, op. Dat is gewoon grappig. Dat is Dat is grappig, geen Twitter ja. meer, hoor. Oh ja, yeah, ja, yeah. X, X, X, X. Nee, jongens. Het is X voorheen Twitter, zo so heet het. Het is it. gewoon oh, yeah. X, oké? Okay. In de media is X voorheen Twitter. Ja, klopt. Ja, dat is voor de mensen die het niet snappen. Nog ander leuk nieuws, want de nah. uh, concertfilm van Taylor Swift, The Eras Tour Movie, <laughs> die is vanaf 13 oktober ook vier weken lang in de Nederlandse bioscopen te zien. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat ja. geldt zelfs in de IMAX halen. Mike, dus... kun je misschien één tikje zachter praten? Want ik heb last van uh, over oh. dingen op de rest. Ja, bleeding. Dat kan gebeuren. Uh, maar dus de Eras Tour movie, dat is leuk. Die komt ook in Nederland, dus dat wordt uh, vast gezellig. Uh, ik kijk er niet de ja, geval uit. naar de première. We, weet je wat ik daar ja. nou ook trouwens heel leuk aan vind? Over TeleSwift gesproken? Okay. Um, is, is dat zij brengt de laatste tijd heel veel nummers uit met... Taylor's version, zeg maar. Ja, Ik weet niet of je dat wel eens hebben gehoord. Maar dat heeft dus te maken met dat. Uh, ja, haar productierechten weg, ja. liggen, liggen nog bij, de, bij dat, haar dat oude Dat weten manifest. de Swifties al, hoor. Dat weten ja. ze, ja, nee, maar we hebben natuurlijk ook heel veel niet-Swifties als luisteraars. En zij zorgt er dus hiermee voor dat, dat haar, haar fans ja. gewoon haar populaire nummers kunnen luisteren... maar dan gewoon met nieuwe masteringrechten. Het rechten. is gewoon een, een, dik, een dikke middelvinger naar Big Machine Records. Supergoed, ik vind dat super. Ja, ik vind ik ook. dat echt, echt, echt stoer, hoor. Ik, ik ben geen Swiftie, maar ik vind dat best nee, leuk. Ik moet zeggen, het is natuurlijk ook lekker geld verdienen... want je verkoopt je muziek gewoon twee keer. Laten we wel wezen... Het is um, beide. Het is een win-win. Maar goed, het is. Beetje een beetje vind... een Apple-model. Ja. Nou ja, inderdaad. Ik vind het ook wel leuk. Ik heb ah. natuurlijk ook alle taylor version CD's, Finals. Uh, ja, dat moet je natuurlijk wel als echte fan. Ik bedoel, anders ben je geen echte fan natuurlijk. Dan hebben we nog meer technieuws. Ja, we uh, hebben nog meer nieuws. Ja, jammer wat. Zeggen. Dat de, de scriptschrijvers en Hollywood Studios uh, een voorlopig CAO-akkoord CAO -akkoord, hebben gesloten. Dat is natuurlijk een goed nieuws Woe! voor uh, menig film en serie die hebben. Want uh, de staking duurde inmiddels al bijna 150 dagen. Het is ons een beetje ontgaan, denk ik. Maar dat uh, films en zo merk je natuurlijk eigenlijk pas na een jaar of anderhalf jaar... dat daar een soort gat zit. Net zoals in coronatijd toen natuurlijk moeilijk films konden worden gemaakt. Dus ik ben nog heel erg benieuwd naar de gevolgen. Ja, maar... maar de 11.500 uh, 11 leden van de Schrijversbond hebben met een deal ingestemd. Ja. Althans, een meerderheid daarvan. En daardoor lijkt nu even de onrust uit de lucht en kunnen, kan er weer volop gedraaid worden in Hollywood. Maar dan gaan we gaan wel weer naar een droog stukje film. Dan krijgen we weer van die god awful films. Net als dat jaartje na corona, hè? Want tijdens corona viel het wel mee met filmrelease, dus dat je dan gewoon wel redelijk wat kreeg. Maar daarna, de tijd dat de productie op pauze heeft gelegen, tijdens Ach. corona gewoon een paar jaar, bijna geen nou, films, geen goede films. Dat is wel, maar het voordeel is, er zijn wel nog een aantal productiemaatschappijen... Ja. die wel door zijn gegaan, ja, ook een aantal wel leuke dus ja. Het valt niet helemaal ja. droog, maar Klopt. voor de mensen die niet weten waar dit om ging... dat is misschien ook wel goed om te zeggen, is, uh, er, er was een staking... omdat natuurlijk met de ontwikkelingen op het gebied van de AI... waren scriptschrijvers, maar ook acteurs bang. Van nou ja, dan wordt gewoon mijn gezicht gekopieerd, dat kan tegenwoordig... Uh, en dan hoef ik niet meer te acteren. Ja. En dan gaan ze gewoon met, met, met effecten, zeg maar... Ja. gaan ze mij namaken en worden wij onderbetaald. Maar, maar, dus daar wilden ze een akkoord over. Ja, maar volgens mij is de acteurstaking nog wel bezig, hoor. Alleen oh, dus ja, ja alleen ja, de, de, de, de schrijvenstaking is, uh... is niet opgelost. Oh ja, maar ik kijk, ik, ik, ik sta echt aan de kant van acteurs en ja, ik, ook. ik denk dat de menselijke maat met dit soort ontwikkelingen heel belangrijk is. Dus ik, ah, ik hoop dat ze, ja, dat ze ja. hun zin krijgen. En ik vind toch dat, AI ja, eigenlijk überhaupt... en dat is dan weer een moeilijke discussie waar we het nu niet over hebben... maar op Europese misschien wel... Uh, een wereldwijd gebied even iets wat meer beperkt moet worden, want dat kan in de toekomst oh, gewoon echt joh. zorgen voor heel erg veel schade aan de, de werkmarkt. Zeker, ja. Een, ja absoluut. Uh, wat, wat, hebben we, wat, hebben, wat hebben we een rit, aan item? Ja, echt heel veel. Ja, nog eventjes op uh, vervolgen van uh, ook een aantal uh, groepen bekende boekenschrijvers, waaronder de schrijver van Game of Thrones, uh, George R. R. Martin. Uh, heeft OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, aangeklaagd om uh, over onderweg maakte gebruik van de teksten uit hun boeken. Gelijk heeft hij. Ja, dat vind ik dus ook. Hij is sterk. Ja. Maar, maar, dat is natuurlijk een, dit is een hele interessante discussie, want AI genereert natuurlijk teksten. En dat ja. is allemaal gebaseerd op wat bestaat. Maar hoe gaan we dan ooit AI implementeren? Want dan is het dus eigenlijk altijd auteursrechten schending. Ja, dan niet zou nou ik ja, zeggen. kijk, uh, uh, in principe, uh, zo'n AI kan natuurlijk wel getraind worden op bijvoorbeeld een Twitter. Hè? Of, of uh, X, hè, X. Dus bijvoorbeeld Elon Musk zegt van, ja, weet je, uh, X staat voor een bepaald bedrag, een X bedrag. Sta ik er toe dat een AI daarop getraind wordt, dan kan dat. Maar dan heb je dus wel het... het, het Voordeel dat niet zomaar iemands werk onterecht gebruikt wordt. Dus ik denk dat die opties daar wel zijn. En, en die ontwikkeling uh, willen heel veel bedrijven ja. ook zeker maken. Dus dat, ik denk dat dat wel goed komt. Maar dus ik vind het wel terecht dat die. Uh, ja. dat die ja, aan als je ook gaat denken, van, is de artificiële intelligentie. op een gegeven moment dan zal dat toch ook wel een eigen zelfbewustzijn krijgen. Dus hoe ga je er dan mee om? Want het is dan gewoon iets met een eigen bewustzijn. En iets met een eigen bewustzijn kan je niet zomaar zeggen van. oh, dat mag je niet zeggen. Oh. Ja, maar nou, oké, okay, in de verre toekomst. Hè, bedoel, zijn wij wij daar kunnen zijn we nu, nu ook, ook Game of Thrones quoten. Uh, of wat het ook. Nee, is. dat klopt. Maar daar zijn we nog niet. Maar ik ben het wel met je eens. Dat, dat wordt dan weer de vraag. Maar dat hoeft. hopelijk pas over feit. Ik jaar. denk eigenlijk dat we. Oh, gewoon ik hoop voor... zo snel mogelijk hoe leuk lijkt. Ik hoop dat dat opa. Open, ja, maar een MM's ja. opa versie. Dat, tijden, dat gebeurt dat de AI uh, deur uit op de ons boosdur moet zijn. Ik vind het een, uh, een enge ontwikkeling. AI. Ja, vind je dat eng? Oh, ik vind nou, ik vind maar het, nee, ik vind het ik niet vind het eng. Maar ik, vind het, leuk. Het, ik vind het gewoon een onnodige ontwikkeling die onnodig veel banen in gevaar brengt voor dat links ik eigenlijk. Ook. Nou, ja, nou, dat nou, ik snap nou, nou, dat, nou, ik dat, je dat ik waar ik ik ben. Is jullie, over bent, maar. Ja, want is jullie leven nu meer compleet nu de AI bestaat? Ja, weet je, ik vind AI. Al... Nee, nou, ja, dat denk ik ook. Ik, ik denk de, de vraag is vooral, kijk, werk is niet leuk. Heel veel dingen zijn slecht geregeld. Werk is niet altijd leuk. Maar werk, en, en mensen hebben natuurlijk wel een levensinvulling nodig. En dan gaan we even heel diep. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat op het moment dat AI heel ver komt, ook betaalbaar wordt, hè, uh, dat inderdaad echt al onze taken overgenomen worden. En dan wordt de vraag, of het, veel liever daarvoor nog, kunnen wij gelukkig zijn in een omstandigheid waarin wij voor ons gevoel niks meer toevoegen, zeg maar. Hè? Of, no. of verandert dat? Dat is een perfecte onderzoek. En daar gaan we eindigen. Ja, ja. denk ik. Voor een studie. Zeker, zeker. Ja. Interessant, En ja. in dan pas weet je dat. Ja, dat, um, dat is de... ja verder in de uh, back online nog. Apple <laughs> heeft uh, nieuwe iPhones aangekondigd met een USB-aansluiting uh, natuurlijk door... Europe, ja, Europees uitgeving. Ja. Daar het daar ga ik niet over beginnen, inderdaad. Een, een telefoon van 1000 euro verkopen met een 60 hertz-scherm. Maar goed, dat zou wel aan mij liggen. Zijn er zijn nog uh, meer mensen boos. Gameontwikkelaars, het is inmiddels weer teruggedraaid. Overigens, maar uh, Game Engine Unity uh, heeft uh, een tijdje geleden, nou ja, een paar weken terug, aangekondigd. Dat ze per uh, download uh, geld zouden vragen. Achteraf gezien is dat weer teruggedraaid, want niemand was het ermee eens. Verderwest, ja. Mm, Voor nee, wat? Ze Game Engine Unity, dat is dus een engine die veel studio's gebruiken. Ja. Um, die wilden graag, uh, los van de normale license fees... Uh, nog extra geld gaan rekenen voor elke installatie. En dat ja. uh, ging heel veel geld kosten voor indie-studio's vooral. Precies, dus ja, vertaling. Ja. Een programma waarmee je games ja. maakt... op het moment dat mensen dan uh, die games zouden downloaden... dan moeten ze extra geld betalen aan Unity. Dat is waar. Gewoon de consument. De consument. Nou ja. ja, de studio's, maar dat wordt natuurlijk doorberekend. Ja, dat wordt doorberekend, um, sorry. Ja, ja nice. 5G Net internet. zoals met een fun-tax, oké. Okay. <laughs> de, uh. de veiling is uitgesteld... <laughs> Ja, ik ga echt quick, quick, quick doorheen, want anders lopen we weer uit de ja, die ja. straks. Maar de, de, de, de, de, frequent, de frequentie van de echte 5G-frequenties is weer uitgestelde veiling. Dus um, ja, die het nog met ons fake 5G. Nou ja, Jammer dan. Um, is er geen echte 5G nou? Nou, je hebt 5G, maar je hebt ook nog een ander soort 5G. En ik weet niet precies hoe dat zit. 5G? plus? Dat is, dat is nog sneller. Nee, dat is nog sneller. Dat heeft ook minder latency, dus minder ja. vertraging op de lijn. En dat, daar zijn speciale frequenties voor nodig. Die moeten worden gefeild en dat is weer uitgesteld. Ja. Dus nou, de ik wil gewoon 7G dat door iedereen heen straalt. <laughs> ja. uh, de musical Moulin in de komt ook naar Nederland uh, volgend jaar een Nederlands vertaalde versie. Dat is leuk voor de musical fans onder ons. Uh, yeah, ja, daar nou, wil ik ook wel heen. Ja, ik eigenlijk ook wel. Dat, uh, ik vond dat het een Franse naam is. Ik vond de film overigens <laughs> een beetje. Yeah, sowieso, die is al inmiddels wel een hele tijd uit. Uh, al een jaartje of nou ik denk 23. Begin dit jaar begin deze eeuw geloof ik. Maar goed, dat. Uh, dat, en het verhaal speelt zich af. Rond 1900 in Parijs. Dat dus klopt. dat is een perfecte klink... atmosfeer. Ja, dat wil je wel maar zien. Ik oh nee, alleen... ambiance moet je Ik zeggen. vind het altijd heel jammer oh dat, dat ze het dan weer in het Nederlands gaan vertalen. Dan zijn alle liedjes weer helemaal verkracht. Dat nee, is nee, hard, ja. niet altijd. Meestal wel. Nobody shit. <laughs> nou, dan, dan ga ik in Parijs. Dan, een musical. dan is het Frans. Het is het Engelse musical officieel. Oh, okay. uh, ja, um, er is nog iets interessants aan de hand. Want voor de mensen die de serie Gossip Girl kennen. Um, dat uh, is oh, wacht. Een... Ja. ja Oké, okay, voordat je de kop gaat voorlezen, let op, ik moet heel erg lachen over de eerste drie woorden. Vertel. Maar, nou, de, de, de nieuwsuit wat je nu wil bespreken zijn de eerste drie woorden. Let op, Juice kanalen verspreiden nepnieuws. Ja. Dat maar, het eerst is ook de hoor. Het is toch eigenlijk gewoon een soort van... Uh, hoe noemen we dat? Een pleonasme. Nepnieuws en juice kanaal? Een roddelplatte. Ja, roddel ja, ja. Maar inderdaad, de serie Gossip Girl dat is natuurlijk een serie uit 2007... en een hele matige reboot van een paar jaar terug. Uh, mensen hebben dat blijkbaar weer heromd. Dat heb je natuurlijk al gezien. Natuurlijk heb ik dat al gezien. Je uh, we moeten maar ja, maar goed, maar blijkbaar vond ik ook de moderne die dus dat zo leuk dat ze dat maar het echt na gaan doen zijn. En voor de mensen die het niet weten, dan sluiten we het af. Ja, dat ging over een serie, over een uh, anoniem account. Dat was toen, uh, toen de serie uitkwam, een blog. En die allemaal roddels spreiden over mensen die op die school zaten. Nou, dat gebeurt dus nu blijkbaar ook in het echt op TikTok. Leuk. Erg nou, leuk. leuk. Heerlijk voor de oh, Gewoon een reality show. Ja, dus tot zover <laughs> eigenlijk back online. Ik heb me van jou maar gekaapt. Sorry. En dan napraten op RTL. Ja, ja eigenlijk ja. wel. Napraten op Videoland. Ik, ik, ik zie een format. Uh, ja. Misschien even John de Mol bellen. Oké, okay, ja, dat gaan we doen. Ja. Dat gaan we zometeen doen. En wat natuurlijk ook afgelopen zomer een hele hype was, was Barbenheimer natuurlijk. Hè. Oppenheimer ja. en de Barbie film. Barbie was een uh, film. En daardoor zijn eigenlijk ook uh, verschillende liedjes helemaal een hype geworden. En worden eigenlijk ook de hele zomer grijs gedraaid. Dus dan doen wij vrolijk aan mee natuurlijk. Hè? Aan de Dua Lipa. Dance the Night. Catch me Dames en heren, het is weer de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat het tijd is voor de Meer Show! Nee, nee stop! Ho! Oh, stoppen! Ja, goedenavond, mensen. De Meer Kook Show, het is weer zover. Eindelijk weer één avond lekker eten in de maand. Ik weet niet of je erop op wacht. Um, vandaag hebben we op het menu uh, zelfgemaakte pesto nocci. Um, en nou, wat hebben we daarvoor nodig? Om mee te beginnen, de pesto, dat is het belangrijkste. Voor het gemak, voor de, voor de, voor de lengte van de, van de show, doen we gewoon met notje uit pak. Maar zelfgemaakte notje is natuurlijk uiteindelijk het allerlekkerst. Maar dat is echt heel erg makkelijk. Dus google dat gewoon nog even als een soort van tip even hiernaast. Maar de pesto, want daar gaat het om. Dat is de ster van het gerecht. Wat heb je nodig? Het is, het is niet een, een bepaald uh, uh, goedkoop gerecht, maar dat, het, is, het is wel heel lekker. Je hebt... Anderhalve parmezaanse kaas nodig. Tenminste, zo'n zo, zo blok wat je bij de Albertijn kan kopen. Niet, niet, niet een heel wiel, geen zorgen, maar anderhalve uh, uh, stuk, dus twee in dit geval, die moet je raspen. Vervolgens uh, gooi je dat in een blender. Als je een sterke blender hebt, het, het liefst meer food processor-achtig. En anders kan je het ook met zo'n soepmixer doen, zo'n soepstaaf. Dat, dat werkt voor veel mensen het, uh, het, het veilig, zeg maar. Een staafmixer hoor ik hier links, alleen niet soep, alle microfoons. Een soepmixer. Ja, een staafmixer. Ja. Staaf. Oké, okay, ja, ja, ja, ja. Okay, een staafmixer. Uh, je gooit daar heel veel olie bij. En met heel veel olie bedoel ik echt twee, twee, drie nou, kleine drinkglazen, een beetje van die wijnglaasjes aan, aan olijfolie. Maar doseer het wel een beetje voorzichtig. Dus begin er even met 1,5, zeg maar. En kijk vervolgens hoeveel erbij moet. Um, wat je nodig hebt is ongeveer 100 gram uh, basilicum. En dan uh, inclusief tiltjes mag ook. Kan ook alleen blaadjes. Blaadjes hebben iets meer smaak. Vind ik zelf wat lekkerder. Uh, even wat pijnmoompitjes bakken. Ongeveer 100 uh, uh, gram ook. Uh, ook tegenwoordig een soort wit goud overigens die, uh, die krengen. Uh, zorg dat ze niet aanbranden. Dat wel. Moet er heel goed op letten. Uh, gooi die ook bij het geheel. Uh, een heel klein beetje water. Ook één ook zo'n wijnglaasje ongeveer. Maar hier is het vooral ook heel erg van waar je van houdt. Dus voel je ook vrij om een beetje meer kaas te doen, een beetje minder basilicum. Een beetje, je kan het gewoon een beetje afwisselen. Als je denkt, het is te veel olie, haal wat olie weg. Er zijn heel veel opties. Uh, alleen als je de, ja, de, de meer standaard feel pesto wil krijgen, is dat uiteindelijk het, uh, het lekkerst. Um, en dan tot slot, en dat is iets wat, ik, uh, ja, wat, wat wat minder gebruikelijk is... raad ik aan om er uh, ook wat walnoten bij te gooien doorheen te doen. En een klein beetje peterselie. Dat is, dat is iets minder standaard. Nou, minuscule beetje zout erheen. doorheen. Echt, echt gewoon uh, een klein beetje uh, smaak aan geven. Dat blend je met elkaar. En voilà, je hebt echt een heerlijke pesto. Voornamelijk ook echt door die parmezaanse kaas. Um, die moet je vervolgens over... Ja, de notjes één gieten natuurlijk uiteindelijk. Maar de notjes eerst wel eventjes koken. Wachten tot ze naar boven drijven. Op het moment dat ze naar boven zijn gedreven. Dus in kokend water hebt gegooid. Uh, kan je ze eruit halen. Zijn ze gewoon goed. Dus het spreekt ook heel erg voor zich wanneer ze goed zijn. zeg maar. Um, ik vind het zelf ook heel lekker om wat verse baby spinatie onderin te doen. Zeg maar. En als je nog wat... wat geld, ruimte, tijd over hebt, is het ook heel leuk om nog een uh, lekker kipfiletje te bakken, nou, goed te kruiden en erin even in te doen. En dan nou. heb je een heerlijke ja. pesto, kip, knochie. Hoeveel geld het gesproken? Voor hoeveel personen is dit gerecht, wat jij nu allemaal opnoemt? Uh, de, de, de, de pesto saus, dat is het belangrijkste yeah. in dit geval, uh, dat is voor ongeveer vier, vier personen. Oh, okay, de vela die ik al. nu benoem. Ja, nee, je kan het veel minder doen hoor, jij absoluut. Twee tot drie uh, van die kleine wijnglazen aan olijfolie. Nee, ons. absoluut. Nee, is, ja. Ik heb een beetje te rekenen, dat is ongeveer 500 milliliter. Dat is 6 euro. Ja, haar, maar oh, ik bedoel niet van dat soort wijnglazen. Bedoel, bedoel... Ja, nee, nee, nee. Ja, die niet van die shotglaasjes. Okay. Van die shotglaasjes. Shot, ja, wijn shot glaasjes, ja. Nou, ja, dat idee. Dan wijn shotglaasjes. Ja, hoe noem je dat bijna drieën. daar olijfoligast. Wee, joh. Ja, het is niet het goedkoopste. Ja, goedkoop, ja, ja we het uh, is wel. Het is super eens, lekker. Mirko, dankjewel voor, voor je recept weer. En altijd iets origineels meebrengen. Dus dank daarvoor weer. En ik ga deze ook zeker meenemen. Wij gaan even wijn shotten. En zometeen <laughs> terug in het tweede uur. you